Ik ben Jan Roos en ik ben een keertje niet ziek. En ik ben Jan Dijkgraaf en ik ziek ook niet. Beeld heb je op echtejannen.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken is echtejannen. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het echtejannen radiospel... en voor wat een geluid op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt wie de rookkliklijn belt is een NSB'ert. Maar dat is straks. Ja, we zijn terug bij de founding father van Pound... en indirect dus ook van echtejanne, Ronald Plasterk. Politiek hebben we even doorgenomen. We u heeft het wel He? gehad. We, <laughs> hebben, we hebben het wel gehad met die politiek. en uh, nou ja, De toekomst van Job Cohen hoeven we ook maar niet meer te spreken. Die gaat vrolijk door. Ja, net als Mario Been. Uh, maar eventjes stilstaan bij de studentenprotesten. Daar staat u waarschijnlijk heel erg achter. Ja, ik ben het met, uh, met de protesten eens. Dus... Uh, ik vind dat er zou geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs, in het onderwijs. En het gek is ook dat als je alle verkiezingsprogramma's vergelijkt... dat heb ik destijds gedaan en als financieel uh, woordvoerder nu... Uh, dan zie je dat er maar twee partijen niet investeren in het onderwijs... de PVV en het CDA. Dus een grote kamermeerderheid om dat wel te doen. En toch, de regering investeert daar niet in. En dat, dat is dom, dat is onverstandig. Maar een van de punten is... Uh... Leer gewoon even lekker in vier jaar. Als je, als je studie vier jaar doet, leer dan eventjes gewoon. Maak het even klaar in vier jaar. Hard werken, dat is het probleem toch niet. Ja, maar je kunt ook best praten over hoe je, hoe je het moet inrichten om te zorgen dat, dat mensen zo snel mogelijk afstuderen. Maar er wordt gewoon nu bezuinigd. Een tiende van het budget voor het onderwijs op de, op de hogescholen en universiteiten gaat eraf. 150 miljoen. En uh, dat is linksom of rechtsom, is dat echt een hele grote bezuiniging. En als je dan dus al die ambities hebt, weet je al die dingen met lijstjes en kennis-economie en weet ik wat allemaal, dan klopt je verhaal gewoon niet. En wat gaat het uiteindelijk uh, ja, veroorzaken als je dus deze bezuiniging doorzet? Ja, dan heb je, je, je de, de verhouding tussen het aantal docenten en het aantal studenten wordt nog ongunstiger. Je krijgt nu al veel klachten over massacolleges, onvoldoende lesgeven, um, onvoldoende uren. Um, ja, en dat, dat, dat, je kunt dat niet uit, uh, uit de lucht uh, betalen. Dus dat moet gewoon betaald worden. En, en ja, het is een slechte keus. Een top vijf uh, kennis-economie van de wereld, dat wordt dan wel een beetje moeilijk, hè? Ja, ja. Ligt dat nou aan de regering? Of ligt, ja, dat ook aan, keuze. ligt dat niet aan onderwijsinstellingen zelf? Oh, die kunnen ongetwijfeld ook dingen weer verbeteren. Maar ik bedoel, daar kun je daarnaast ook over praten. Maar nu dat verhaal ook van ja, dan verkopen ze maar de gebouwen waar ze les in geven. Dat is natuurlijk onzin. Dus dat, dat, Waarom? Uh, Waarom moeten scholen eigenaar zijn van gebouwen? Nee, maar anders moet je ze huren. Ja? Ja, maar dat kost ook geld. Ja? Nee, maar je kunt dus niet Maar zeggen... je hebt dan op dit moment een, inkom, een inkomen uit die verkoop, of niet? Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat moet u thuis eens proberen. Dat, dat op die manier kun je structureel... Je, je eigen huis terug huren, dat kan. Ja, maar dan, dan word je ook niet beter. Dat, dat nee, ja, tot ook dat niet het weer goed op. gaat met de economie? Ja, maar dat zijn toch rare paniekacties. Jij moet misschien woordvoerder financiër worden. Laten nou, we dat maar niet doen. Maar nee. het is hier op de hoogte hè? hoe dat allemaal werkt. Ongelooflijk. Uh, studentenprotesten, helemaal gelijk hadden ze... Heeft u ze gezien trouwens, die filmpjes van die protesten? Dat, dat, uh, dat ME-tje Sarre? Nou, ik begreep dat het op het laatst, uh, eigenlijk toen de demonstratie zelf al voorbij was, dat er een heel klein clubje is overgebleven. Nou, en dat dat. Uh, op de dat, was geloof, zijn dat het. was, geloof ik. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Dat was, ja, ook, goed duig. dat was ook van tevoren aangekondigd, dacht ik al. Dat, ja. uh, dat er was sprake van was dat een klein clubje mensen wilde praten. Radicaal, proberen. hè? Noemden ze dat gewoon. Ik. Ja, ik weet niet. Maar uh, wat vindt u daar nou van? Nou, dat vind ik niet goed. Nee, maar het gebeurt wel. Ja. Over de krijgen, is gesproken. Ja, ja, ik, ik neem aan dat de burgemeester van Aertsen... Uh, uh, zijn best heeft gedaan om dat, uh, om dat te regelen. Ja, dit, uh... Nou, ik vind gewoon... Uh, als je ziet op die filmpjes... dat die, die MR's worden ontzettend uitgelokt. Nou, dat is hartstikke slecht. Ze hadden ik gelijk ik een knuppel erin moeten leggen. Wat ik ervan begrijp... hebben de mensen van de studentenvakbond die het georganiseerd hebben... van de ISO en de RSVB... hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat het puur om de inhoud ging. En, uh, dus ja. die treft verder helemaal geen verwijt. op. Maar wel duizend. jammer dat het zo afloopt. Nou ja, maar dat er, dat er gewoon rotlui bij komen die dan denken... het is een mooie gelegenheid om aan te grijpen om eens even... Vond te zijn, u het ja. trouwens van Roemer ook een beetje sneu? Dat bedelen om daar te mogen spreken? Ja. over oproepkraai gesproken zich. Nou, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar ik heb begrepen... dat Job iets van zijn tijd heeft afgestaan aan, aan Ah, aan, aan de ware Roemer. socialist. Nou ja, dat, als iemand dan zegt, ik wil er ook nog wat zeggen... dan, dan vind ik het heel, heel normaal dat je zegt, nou prima. Maar de SP en onderwijs, kom op. Nou, daar dus hebben ze dus... niet zoveel mee, hè? Nou, dat is niet waar. Ik heb, ik heb als minister van Onderwijs... heel wat uh, SP'ers aan, aan de fietsgangen gehad... Die, die, die pleiten voor uh, allerlei dingen in het onderwijs. Nu hadden we het net al over Job Kohen in die poppenkast. Uh, dat was niet zo handig. Is het wel handig om uh, je grootste concurrent uh, spreektijd te geven... Ja, ik vind als je nou net hebt bedacht dat je, dat je niet te veel over onderlinge verschillen gaat praten. Dat je dat de overeenkomsten gaat zoeken. En op dit punt is er een overeenkomst. Want ja. inderdaad SP, maar ook D66 en overigens ook dus het VVD. Dat is het gekke. Maar die zijn allemaal voor meer investeren in het onderwijs. En dan ga je daar, daar samen naartoe. Ja. En als iemand dan zegt, goh, ik zou eigenlijk ook wel wat willen zeggen. Dat, dat je dan is... zegt, nou dat doe ik, ben ik niet de bewoordste in. Dat vind ik uh, sympathiek. Dat is mooi en sympathiek. En ja. uh, alleen de concurrent is nu wel groter in de peilingen. Nou, dat weet ik ook niet. Ik kom niet op vrijdag, denk ik. Nou, ik zou toch zeggen, uh, uh, flink er even op, Roemer. Uh, ja, maar dat is echt een uit. keuze. Dat is echt een keuze. Dus je moet of besluiten elkaar voortdurend vliegen af te vangen, of je moet zeggen, luister, er zijn verschillen en, en we kunnen heel goed uitleggen. Ik kan hier ook met alle plezier uitleggen waarom ik voor de PVDA ben en niet voor de SP. Nee, laat maar. dat zitten. gaan we niet doen. Nee, daar ga ik nee. maar bij. dat wil ik dat graag nog eens uitleggen. Maar dat gaan we dat niet doen door elkaar vliegen af. Te vangen. Maar waarom doet die vrolijke veilingmeester niet mee aan die linkse coalitie? De heer Pechthold bedoel ik. Uh, die was bij die demonstratie waar is volgens mij wel. 1060. Nee, maar hij, doe, hij was er niet bij vorige week Met de in, de, linkse samenwerking. in de brakke grond. Nee, want... Wat, Terwijl hij ze een die... goede spreker is. Ja, dat is hij. Ja. Ja. Dat is waar. Ik heb hem die uh, prenten nog zien uh, veilen bij die politieke ja. uh, prenten. Dat deed hij hartstikke goed. Ging niet maar weer doen. Ja, nee, doet hij doet het heel goed. Dit uh, ja. bezuinigen, dat raakt uh, hoger onderwijs voornamelijk. Uh, 60% van de jongeren zitten op, de op het VMBO. Wij willen u even iets laten horen. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Kijk goed in de spiegel. Wat heb ik goed gedaan? Maar vooral, wat heb ik fout gedaan? En probeer daar leerlingen uit te trekken. Ja, dat was, uh, denk ja. ik, uh, nou ja, het boegbeeld van de VMBO. Frank uh, de Boer. leerling ergens uittrekken. Het is een beetje lullig om hem op dit zinnetje te, te pakken. Maar hij heeft over het algemeen een beetje moeite met de Nederlandse taal. En dat is een overeenkomst en, met de meeste leerlingen ik, van ik, ja, het VMBO. Ik wil wel eens een privéfrustratie aan u kwijt. 60 procent. Een bagger komt er van het VMBO. Ja, dat ben ik het helemaal niet. Bijnaast. Nee, dat weet ik. Ja. Maar het is wel waar. Nee, nee dat is niet waar. Nee, komen. Het, het, het is waar dat de, de, de, de uh, meeste leerlingen zitten op het VMBO. Um, en die worden daar opgeleid uiteindelijk uh, tot. Ja, uiteindelijk terug gaat van de samenleving. Gewoon mensen die de dingen nee, doen die er nee, moeten gebeuren. Nee, dat was vroeger, op de ambasschool. Tegenwoordig nee, uh, er zijn er mensen Of doen. je nou in de zorg gaat kijken, of dat je nou in de bouw gaat kijken... of dat je in al die zaken, of in de handel, of overal, in het vervoer... Er zijn mensen, die, die hebben VMBO gedaan. En die hebben daar uiteindelijk... Uh, het begin, hè, meestal gaan ze nog door naar het MBO, hebben ze een vak geleerd. Met VMBO heb je geen kwalificatie om op de arbeidsmarkt te functioneren. Nee, met vmbo alleen niet. Maar mensen gaan, gaan natuurlijk meestal ook door. Nee, dat is niet waar. Ik, ik, ik begrijp dus niet dat u zo negatief erover spreekt. En Het, het vmbo heeft wel een... een omdat uh, op het mbo bijvoorbeeld dertigers zitten... die daar alleen maar zitten voor de studiefinanciering. En, die, uh, en omdat je op het mbo uh, heel weinig leert... en je ochtends om half negen moet melden... en om half vijf nog een keer en tussendoor in de koffieshop zit op diverse mbo's gaat er zo aan toe. En als je maar een beetje uh, uh, materiaal inlevert... krijg je je diploma. Nee, u generaliseert. Er Zeker? zijn ongetwijfeld misstanden. In het onderwijs overigens ook. Ik had zelf de hoger onderwijsportefeuille de afgelopen periode. Daar ben ik ook op scholen geweest. Waar, waar leerlingen zeiden, we krijgen maar acht uur in de week les. Terwijl het een fulltime programma is. Dus, dus, en dan moet je ook de schoolleiding erop aanspreken. zeggen zeggen, hoe kan dit nou zo gelopen zijn? En dan proberen ze er wat aan te doen. HBO worden diploma's weggegeven? Nee, dus dat zeg ik. Hè. Ja. Dus, dus daarom ik, ik haal het ook even naar iets waar ik zelf een paar jaar ja. verantwoordelijk voor ben geweest. Dus in sommige sectoren uh, gaat er heus wel wat mis. Maar zo generaliserend als u nu zegt, er komt bagger vandaan. Of die scholen dan leren in niks, dat doet echt geen recht. Ik heb heel veel uh, uh, werkbezoeken gebracht aan VMBO's, waar gewoon goede docenten met gemotiveerde leerlingen goed bezig zijn. En dat image van het VMBO, dat wordt ook een probleem van school. Als iedereen dat maar gaat zeggen, op een gegeven moment ga je nog denken dat het waar is ook. Ja, ja misschien moeten we vroeg. daar eens wat aan doen, Jan. Ik vind trouwens VMBO een fantastische opleiding. Ja? Nou ja... Oh, <laughs> uh, over bezuinigingen gesproken. Uh, bezuinigen op kunst, dat is toch ook wat, hè? Ja. Nou ja, dat is een draconische bezuiniging op kunst. Dus dat, er, dat men daar um, um, ook um, een percentage bezuinigt... Hey, ik geloof over de hele linie is het ongeveer 7%... wat er van de rijksbegroting van de uitgaven afgaat. Als je dat op de kunst ook doet, dan kom je nou ja, uiteindelijk... Op, op een, wat is het, 50 miljoen euro uit. Maar dit is vier keer zo hoog. Maar toen u minister was uh, in 2008, heeft u ook bezuinigd op kunst. En toen werd ook gesproken van kaalslag. Nee, dat is niet waar. Ik heb extra een budget uitgegeven aan kunst. Nou, er waren luide protesten uit de kunstwereld. Oh, dit, er zijn altijd mensen die vinden dat er nog meer zou moeten komen. Komen. Um, en ja, daar moet je dan uh, niet, niet per se aan toegeven. Maar ik heb niet bezuinigd op de kunst. Nee. Nou, dat is lekker. Als u nog jongere kinderen zou hebben, welke opleiding zouden ze moeten volgen? Uh, ja... Als ze het aankonden. Als ze het aankonden, dan, dan hoop ik Allemaal dat... VWO? ja. Als je, ik denk dat als je ouders, en dat, dat dus ben ik geen uitzondering, als je ouders de keuze geeft en je zegt, uh, als ze het allemaal kunnen, wat zou je ze dan aanraden? Dan zeg je natuurlijk altijd, nou, neem maar de hoogste opleiding die je kan halen, dan kun je altijd na de hand nog. Kijk, als iemand dan besluit, ik wil toch meubelmaker worden, dan, dan, wat een heel mooi beroep is, nou, dan kun je het altijd nog doen. Maar het omgekeerde is natuurlijk niet. Als je, als je, als je vmbo doet en je denkt, ik wil, ja, het stapelen, ik wil huisarts toch? worden, dan is het een lange weg. Ja, een onmogelijke weg. Nou ja, heel hele lange. Er zijn wel, ik geloof dat uh, mijn oude collega Klink, die is ook via de MAVO, HAVO, VBO. Ja, maar dat was ja, heel lang geleden in, hoor. En kijk wat terug. daarvan gekomen is. Nou, oh, man die is, die is, is een hele goede minister van Volksgezondheid geworden. U was zelf uh, natuurlijk ook uh, wetenschapper. Ja. En u bent nu ja, politicus ja. van een partij die ja, ook niet echt lekker gaat. Denkt u nu wel eens van: was ik maar weer lekker terug op de universiteit? Nee, dat denk ik niet. Ik heb, uh, ik heb 25 jaar uh, in de wetenschap gezeten. En uh, dat waren hele mooie jaren. En ik ben pas drie jaar geleden... eigenlijk drieënhalve inmiddels of vier, vier jaar geleden... ben ik overgestapt naar de landspolitiek. En dat, dat, ik vind dat eigenlijk ook wel een voorrecht om dat te mogen doen. Ja, ik is, dat is toch ook zo. Met z'n allen te proberen te denken hoe het met land moet. En, uh, maar ja, u, u zit toch bij een partij waar de, waar, de, waar de klappen vallen... waar het niet lekker gaat. En u had een, een prachtige carrière... Uh, u werd minister, ja, maar... en nu bent u, bent, zit u achterin een bankje in de Tweede Kamer? Nee, ik ben uw woord voor de financiën, wat, wat met de financiële crisis een, een ontzettend belangrijk terrein is. En uh, um, ja, mee te denken hoe de wereld, uiteindelijk als ik maar een beetje in grote woorden zeg, hoe de wereld na die crisis eruit zou moeten zien. Want ik denk toch, dat heb ik net al eerder gezegd, dat dit, die crisis het failliet aantoont van dat pure marktdenken, dat hele doorgeschoten uh, neoliberalisme, en dan is het toch aan ons ook aan de sociaaldemocratie, juist aan de sociaaldemocratie... om te zeggen, hoe kun je daarvoor nou een oplossing verzinnen... zonder dat je vervalt in die oude statelijke oplossingen... van laat er nou maar allemaal een vadertje staan over. Um, en ik vind het, om daar aan bij te mogen dragen aan het, aan het gesprek... en om daarover, ik ben er ook veel over aan het lezen... En ik schrijf ook weer een stukje... wat ik als minister een aantal jaren wat minder uh, actief heb kunnen doen. Dat in vind de, de Volkskrant hart. weer of niet? Ja, voor een deel ja. ook dingen die ik alleen maar op de computer heb staan. van ik denk we moeten eens kijken wat we ermee gaan doen. Maar het gaat wel gebeuren, toch? Terug in de Volkskrant? Nou, ik, vind, ik weet niet, dat, dat is altijd even zoeken. Hè? Dus, dus een, een actief kamerlid die dan een column in een krant heeft, dat. dat uh... Ja, dan noemen we het een in en dan mag het wel. Sorry. Dan noemen we het erop. Nee, dat heb ik ook wel eens een paar keer. Nou, ja, nou, ook... misschien kan het wel een ja. column. Dus ik zal er zo over denken. Ik, ik neem de tip even mee. Ja, waarom niet? Dat is wel goed. Maar u was uh, wel uh, geld vragen trouwens. Ja. fysiek markt. Hoeveel betalen jullie uh, voor zo'n column? Uh... Hier. Wij, wij betalen. Wij dus. waren ja. alleen maar amateurs al in dienst. Oh, okay. ja. Liever gezegd, wij doen alle columns zelf. Gewoon een ja. beetje behalve dan uh, een uh, Tjech en een andere uh, lisplunderman man ja. uit Amsterdam. Nee, we doen, uh, we doen uh, veel zelf hier. Maar heel goed. Meneer Plasterik hartelijk dank voor het Echt. mede mogelijk maken van dit nou mag ik zeggen fantastische <laughs> programma daar vroeg ik mij even naar wat jullie betaalden. want uiteindelijk is het uh, nee ja. wij, wij doen het jullie wij doen betaald. het low uh, ja, budget hoor ja, hier ja. allemaal oh, heel goed ik uh, zie het, ik zie het ja. maar ik, uh, ik wil u hartelijk danken dat u hier bent gekomen uh, hartstikke fijn en uh, ja en nogmaals uh, en we ja, gaan even denken dat jullie gemaakt ja, ja, dus, ja maak je uh, wat moois van we gaan u, uw onderdeel afsluiten met uw favoriete muziek hier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 Ja, dat was niet voor het eerst uh, Holland Rosie van deze DC. En ik hoop niet ook voor het laatst. Maar eventjes één ding. Dit is dus het favoriete nummer van Ronald Plasterk. Ja, en van jou, geloof ik. Ja, nou, ja, ook wel van mij. Maar dat, je, je verwacht dat niet dat, dat, dat die, die, die brave meneer Plasterk thuis hier met, met zijn beentje omhoog en, en, en, Ja, verwacht ik dus wel. Oké. Okay. Ja. Het wordt tijd voor nog een man met een hart op de goede plaats. Die de sociaaldemocratie zou hebben uitgevonden als hij nog niet had bestaan. Een wereldverbeteraar, een ziener... De PVV wil dat buitenlanders zich aanpassen of anders opdonderen. Je moet de Nederlandse taal spreken, je verbonden voelen met de Nederlandse cultuur en geen strafblad hebben. Zo niet wegwezen. Een duidelijk standpunt. Daar kan je iets mee. Alleen de PVV maakt er soms een uitzondering op. De 14-jarige Zahar moet namelijk oprotten van Geerts partij. Het meisje kwam toen zij vier was uit het door oorlog verscheurde Afghanistan. Op de vlucht voor de Taliban. Ze groeide op in Friesland, spreekt alleen Nederlands, zit op het gymnasium, draagt geen hoofddoek, voetbalt, houdt van boerenkool, wil arts worden, is netjes opgevoed en voelt zich boven alles op en top Nederlander. Een voorbeeldimmigrant, om het zomaar te noemen. Al tien jaar woont ze haar in een asielzoekerscentrum. Kort geleden moest ze het land verlaten, maar mag nu na een uitspraak van een rechter in Nederland blijven, omdat haar uitzetting onvoldoende onderbouwd is. En dat is tegen het verkeerde been van de PVV. Want het meisje moet van de partij zich maar gaan aanpassen in Afghanistan. Is het niet enig de Partij voor de Vrijheid die mensen die keurig zijn geïntegreerd in de bloedige handen van moslimfundamentalisten wil drijven? De anti-hoofddoekenpartij die ervoor zorgt dat dit vrijgevochten westerse meisje straks met een burka door het leven moet gaan. Volgens de PVV is het een verkeerd voorbeeld voor andere asielzoekers om Sahar hier te laten blijven wonen. Volgens mij is het een verkeerd voorbeeld om integratie niet te belonen. Daar zat geen woord Afghaans bij, Jan. Ik word soft, geloof ik, Jan. Ja, je wordt te links. Dus we gaan nu uh, weer even dat uh, klote ding doen. Eén quote. Oh, nee. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik denk iedere week als ik hier ga zitten, het zal toch, het zal ja. toch niet. Ja. En het blijft er maar in. Ja, die die Gus en Klo, die, die kleine dwerg uit het oosten van het land, die stopt mij elke week 24 DVD's toe en dan zegt hij: uh, als jij die DVD's aan me kijkt, dan uh, moet je wel het radiospel doen. Dus uh, ja. Dan gaan we weer met een kutspel. Ja, ik vind het ook een drama. Maar je moet ook af en toe een plaspauze hebben, Jan. Ja, dat is waar. Leg en, het nee. maar uit. Ga er allemaal die... er even doorheen. Dan gaan we weer <laughs> leuke dingen doen. Ja, die mensen hebben natuurlijk allemaal uh, aan de radio gekluisterd gezeten... met uh, het gesprek met oma Roon. Precies. En die denken nu... Uh, even plassen. Ah, het kutspel. We kunnen gaan plassen. Nou, uh, ik ga het maar even uitleggen. Het Over zal drie weer minuten zijn. terug, mensen. Pff. Ja, het is echt het moeilijkste spel uh, op de radio. En we krijgen er dan ook heel veel klachten over. Dus ik zal de spelregels nog even uitleggen. Het is in een notendop het volgende. Krijgt u, u krijgt een citaat te horen. En uh, in die citaat zitten drie nieuwe feitjes verborgen. Dat heeft onze dwerg, die uh, dat heel leuk aan ook aangeplakt. En u moet weten welke drie. En als u dat dan weet, hè, moet u bellen naar 0800-1121. En dan uh, krijg je Jan of mij aan de telefoon. En de winnaar krijgt het enige echte, echte Jan-en-t-shirt. En, en nog iets. En nog iets. Oh, we hebben een extra prijs, dames ja, en heren. Ja. Een boekje van Rob Stenders. Dat is toch leuk? Ja, er staan er 7000 op de zolder bij die kleine Jelmer. En uh, die moeten weg. Dus uh, we ja. kunnen 7000 afleveringen voort. Want... Volgens mij gaat het over het leven van Rob Stenders. En wie wil dat nou niet weten? Precies. Nou ja, dus, en, dan en al kan je spellen in mannen. Oh, ja. Ruud Gullit zorgde deze week voor een grote verrassing... met het nieuws dat hij wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw... de 25-jarige Joanna Yates. Zo werd bekendgemaakt in het Haags Fotomuseum. Nee, ja. Het is al, net alsof het één origineel fragment was, vond je niet? Ja, je hoorde helemaal niet dat het aan elkaar gekrypteerd nee. plakt was. Nee. Je hoorde, je hoorde dus ook helemaal geen, geen nee. volume uh, verschillen. Uh, verschillen. Dat is echt heel leuk gedaan. Dat is echt die, die, ik begrijp wel waarom die man zo hangt aan, dit spelletje. Ja. Is echt, het is echt een mooi spelletje. 0800-1121, als u die uh, drie fragmenten kent. En, uh, en u weet zo langzamerhand, hand uh, dat wij ook gewoon die t-shirts gratis weggeven. Want wij balen ook van dit spelletje. Ja. Nou, Jan, kom Michel. op. Michel! Yo, hey. uh, met puntgras hier. Michel Bindgras. Michel Bindgras? Ja, zeker. Nou, roep eens. Wat is het? De eerste is Huub het is trainer geworden van een club in Grosny. Hoe heet die club? Tera Grosny, geloof ik. En het tweede gaat over die man uit Vechel die verdacht is van de moord op Joanne. Hoe heet die man? Kees. Geen flauw idee. Tabak. Wat is je nou? Ja, bij Poon doen we achternaam. Tabak. Tabak. Tabak. we gaan verder. Nummer drie? Mooi naam. Eh, uh, nummer drie is uh, de prijs voor uh, nieuwsfoto van het jaar uh, waarschijnlijk, de... Michel, Michel, hou eens. Er, er zit hier achter het raam een dwerg heel hard te klappen. Ja. Je hebt hem hoor. He? Sinds ja, de puntmatje is er helemaal bij afgevallen. <laughs> hey Michel, mag ik je hartelijk bedanken en niet alleen maar uh, dat jij uh, hier in de show zit, maar dat je het ook allemaal in één keer goed hebt dat we er ook mee kunnen stoppen. Nee, ik zou er niet mee stoppen, want ik vind het echt een tof spelletje, jongens. Jij vindt het een leuk spelletje? Ja, maar we bedoelen ja, voor vandaag, leuk. Michel. Nou, oké. Okay. Hé, hey Michel, weet je wat je doet? Uh, je krijgt nu de dwerg zelf aan de lijn, dus uh, je kan hem feliciteren dat hij een heel tof spelletje heeft bedacht. Uh, geef even oh. je adres, krijg je het enige echte, echte Janne T-shirt. Hi, wat hey, leuk. Hey, Michel, uh, Dungras te de groeten. En zou het dwerg, doei, doei, doei, doei, doei, doei. dwerg onze volgende gast wel aan de lijn hebben, of niet? Ja, ja. natuurlijk. Ja, ze vroeg zelf namelijk of ze in ons programma mocht komen haar boek, om haar boek te pluggen. Nou, er zijn wel 10, 20 van die mensen die dat elke week vragen. Elke dag vragen. Ja, en wij zeggen gewoon nee. nee. Ja, toen kwam de titel van haar boek, Het Handboek Lust en Liefde. Nou, ik moet eerlijk uh, zeggen, bij mij ging het meer om de achterflap. Ja, want daar stond een foto op waarvan Jan Roos zei... een bloedmooie vrouw, geloof so ik. Zo de kneppels, jongens. Ja, precies. Dus waar we nu benieuwd naar zijn... hoort bij die bloedmooie vrouw ook een botergeile stem. En dat gaan we nu uitzoeken. Goedenavond, Nathalie Driessen. Hi. Nou, ik, nou, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik ben zeg verkocht. Nou <laughs> Wat zegt u? Ik zeg, ik lig nu al helemaal in een deuk. Nou, we hebben oh, nog heel verteld. Hey, waarom is in godsnaam dit boek nodig? Liefde en lust, lust en liefde, handboek... Uh... Ja, ik wilde net zeggen, je zei het verkeerd. Ja, expres. Handboek, uh, liefde en lust. Ik ja, heb het af... hier voor me en helaas wordt het niet gezien hè, door jou vanavond. Nee. Zo... Waarom ben je niet in de studio, uh, mevrouw Driessen? Wat zeg je? Waarom bent u niet in de studio? Ik heb een, uh, een kleintje van anderhalf jaar. Ja. Dus ik kan niet weg. Ja. Oh, wat zonde. Ja, in ja, dat handboek ja. staat ook inderdaad niks over dat je dan je vriend of je man moet laten oppassen... omdat je zelf belangrijke dingen te doen hebt, namelijk naar de echte ja. Janne toe. Ja, ja, die moet morgen weer werken en dan moet ik weer om zes uur naast mijn hm. bed staan. Oh, en het is niet zo dat u uh, uh, bommoeder bent. Hè? Huh? U bent hier geen bommoeder. Nee. Mm. <lacht> nou, waarom was dit boek nodig? <lacht> nee. Waarom was dit boek nodig? Um, ja, waarom? Ik, ik had gewoon het gevoel dat dit boek nodig was omdat ik heel veel uh, problemen om me heen zag... Alleen bij anderen bij vrouwen natuurlijk. Bij en bij mannen. Bij anderen of ook uh, persoonlijk. Bij mezelf natuurlijk ook. Ik, ja. ben, uh, ik ben ook ervaringsdeskundige. Qua wat? En, Qua, uh, liefde en en bij... Qua liefde en lust? Qua liefde voornamelijk. Lust niet. En, uh, dat zonde. heel veel vriendinnen. Mm. En heel veel vrienden. Mm. En ik dacht, nou, dit, uh, dit moet gewoon aanslaan. Want het probleem is dat wij mannen het verschil tussen liefde en lust niet kennen. Nee hoor. Dat nou dat, dat... Ik Nou, nee. niet wel. Nee, maar dat is wel waar, want Jan Roos hier, die zegt altijd... er moet geen gevoel bij je uh, te pas komen. En ik zeg altijd mm -hmm. zonder liefde geen lust. Dus ja, hier, hier zitten al twee spoot. het is heel persoonlijk, toch? Ja. De ene man die, ziet het, uh, die, die zegt dat het samen gaat en de ander zegt dat het apart gaat. Dat je, je kunt niet iedereen over een kant En je doen. hebt ook dat, je, dat ze zeggen dat uh, vrouwen vallen op foute mannen. Dus niet mm -hmm. op mij, maar op Jan Roos. Ja. Want Jan Roos is van de lust en ik van de liefde. En jullie waren toch allebei foute mannen? Nee, nee, dat Nee, dat moet ik inderdaad ja. uh, corrigeren. Uh, ik ben een hele foute man. En Jan Dijkgraaf, ja. ja, dat is Jezus. Nou, bij, het zegt bijna Jezus. <laughs> die, die man doet niks verkeerd. Maar dan ook echt niks. Het is gewoon een lieve skate. Je bent maar een skate. Is jou bij een partner, of niet? Zeker. Uh, zeker, ja. Oké, okay. dus jullie zijn helemaal niet fout. Nee, dat klopt. Lust en <laughs> liefde. Uh, uh, nou ja, de ene man die zegt, uh, dat moeten beiden. Een ander zegt, nou dan kan ik goed scheiden. En hoe mm -hmm. zit dat met de vrouw? Met de vrouw? Ik denk dat de meeste vrouwen liefde en lust samen, uh, het, liefst, het liefst samen zien gaan. En waarom? Ja, waarom? Waarom? Omdat vrouwen nu eenmaal uh, emotionele wezens zijn. Ja, en, uh... treurige types. Treurig, triep. Nou, ja, dat is, nee, dat is een beetje... Maar wat bedoel je tevallen. nou met emotionele wezens? Ja, emotionele zo. wezens vind ik treurige types, hoor. Uh, nee, waarom? waarom? Over de gesloten... Ja, vrouwen zijn gewoon meer gevoels... Nou ja, niet meer gevoelsmensen, maar... Nou... Uh, nou ze, ja. Kijk, er zijn natuurlijk ook... Ik moet zeggen, ja, dat kan je ook in het boek lezen... Ik geloof als ik 4 of... Nee, hoofdstuk 2 is dat. Er zijn nu ook heel veel vrouwen die mi een minnaar hebben. Ja. Als een soort van tussendoortje. Dus en dat ik, doe jij daar in, ook aan? Nee nee, nee, nee, nee. Sorry jongens, ik moet je niet teleurstellen. Nou, jij weet natuurlijk ook dat er gewoon geluisterd wordt naar dit programma... dus ik zou dat ook niet gewoon op de radio zeggen. Maar nee, we hebben de gegevens. Eigenlijk stiekem heb ik ook allemaal minnaars. Ja. Maar, nee, maar het is wel iets wat nu gaande is. Dat steeds meer vrouwen, uh, omdat ze steeds vaker singles zijn... en nou ja, dat het best wel lang duurt voordat ze de ware vinden... gaan ze uh, tussendoor uh, met minnaars aan de haal. Dat is toch prima, dat is toch mooi? Ja, dat is ook prima, het is een soort van seksuele revolutie. Waarom doe je er zelf dan niet mee? Nou ja, ik heb toch een partner. Ja, nou en? Die andere hey, vrouwen gaan toch ook vreemd? In bedoel ik niet... niet, niet, oh, ja, niet ja, oh, niet erbij. Oh, niet erbij. Ja, je bedoelt Ja, oh, wow. dat komt later weer, hè. Dat komt straks over een paar jaar. Dan, uh, al die veertigers, die gaan allemaal vreemd. Oh, meestal klinkt was je? Allemaal? Nou, veel wel, ja. Als ik het om me heen zie, hier in Amsterdam in ieder geval... is het. Als mannen zeggen dat ze monogaam zijn, liegen ze dan allemaal? Heel veel. Ja, maar ik bedoel, wij zeggen namelijk elke week, jij luistert trouw. Ja. Dat echte Jannen zijn monogaam. Nou ja, ja. ja Durf jij het, dan ja. te beweren dat wij niet monogaam zijn? Um, nee. nee. Ja, weet je, pff, ik denk dat heel veel mannen uh, vreemd gaan, maar er zullen ook echt wel mannen zijn die allemaal monogaam zijn. En dan, dan ik heb ik nog een, een hele al. stomme vraag. Van doen ze aan cybersex? Met wie dat dat gaan doen? die mannen dan vreemd? Ja, met al die vrouwen die, die ook is gaan, Ja, precies. Ja, ja. ja dus. maar dat, dat, dat is ook zo. Dus. Dat is allemaal, allemaal oud nieuws. Ja, daar ga je dan een boek over schrijven. Nee, want daar heb ik niet over geschreven. Jongens, jullie hebben niet goed gelezen. Wacht even, ik wil één ding even, ja, even rechtzetten. Uh, Jan Dijkgraaf, die leest altijd alles. Ik zie die gewoon een beetje voor de gein. Maar Jan oh, heeft echt okay. het boek gelezen. En die kwam binnen en die zegt: Ik heb echt veel opgestoken. Ik heb gewoon, ik heb ja? gewoon tips waar, waar, ik, waar ik gewoon uh, de, de hele boel een beetje een pep mee kan geven. Want uh, daar staat ook bijvoorbeeld in hoe je je seksleven kan uh, verbeteren. Ja, precies. Ja, klopt. En, ja, en, vertel... en toen heb ik dat boek weggeflikkerd. Ja precies oh. en de echte ja. Janne uh, die nu luisteren die denken nou laat die vrouw toch in godsnaam eens vertel even het uitleggen. Eens. Dus uh, dames en heren luisteraars van uh, echte die? Janne, Komt de die? uber milf van deze avond uh, Nathalie Driessen uh, gaat uitleggen ja, hoe je hoe je seksleven kan verbeteren. Nou kom op, kom er maar in. Je hebt zes minuten. Succes. Nou jongens, ik ben net wakker joh. Moet ik nu ineens uit mezelf helemaal al, al die antwoorden... Uh, uh... Dat is wel prettig ja, als wij je vragen stellen en jij zelf nou, okay. de antwoorden... Oh, ja, ja. Okay. Ja, kom, Ik ga seksleven, starten. verbeteren. Um, hoe kun je seksleven? Nou, als eerste moet je zorgen... Is dat, dat je trouwens je echt dat haar van jou? Is dat haar van jou echt, dat wij nu op de foto zien? Ja. Oké, okay, ga, ga verder. Dat een pruik was. Nee, ga verder. Sorry. Prachtig. Um, als eerste moet je dus meer tijd met elkaar spenderen. Want vooral uh, stellen met kinderen, die hebben bijna geen seks meer. Oh. Seks voor de status quo. Hoe vaak doen, die, doen die het nog dan? Stel, wat stellen, niet. Hallo, mevrouw ja, Driesen, Hoe vaak ja. doen die het nog dan? Nou, sommigen... Ik, ik, ik, ik heb een rubriek... Seks na de bevalling, voor het bladouders van nu. En um, uh, sommigen doen het een jaar niet, een half jaar Jezus Christus. Niet. Mevrouw Driesen, ja. um, u heeft zelf ook een kind. Hoe ja. zit het bij u zelf? Doet u er nee, nog ja, wel eens ja. aan? Ja, jawel, maar die eerste tijd uh, was ik ook wel behoorlijk... Uh, ja, en ja, nou dan gaat die man natuurlijk vreemd. Want die denkt, misschien uh, niet op. Um, nee, want die was ook uh, dood en Oh. Nee. <laughs> nee, dat kind sliep niet die eerste paar maanden. Oh. Dus wij waren echt uh, helemaal kapot. U had een ja, heilbaby. We hadden helemaal geen energie voor seks. Oh. En nu gaat het weer stukken beter? Nou goed, ga je ja, van. Uh, gaat het wel weer beter. wanneer was de laatste keer? Wanneer was de laatste keer? Jeetje, een paar dagen terug. Zo'n paar dagen terug. Dus dit is weken, hè? Want uh, dat heb ik ook gelezen in dat boek. Je mag een beetje liegen, hè? In je voordeel. Ja? Een paar weken nou, terug, al. bedoelt ze. Nee, maar maak het even af. Nee, echt niet. Hoe, ja. hoe, hoe uh, peppen we de boel weer op? Ja, wat ik zeg. Je moet meer tijd samen spenderen... en dan vooral het huis uitgaan. Het leuke dingen samen doen. Niet Buiten het thuis blijven, Want Dan blijf je in die oude rol hangen. Mm -hmm. En dan ga je... een uh, weekendje weg. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je Precies. moet niet denken in speeltjes... en uh, attributen nee. en dat soort dingen. Je moet gewoon... Weggaan en uh, zorg dat je meer tijd samen besteedt. En, uh, nou ja, goed. Je kunt natuurlijk ja, en als je kinderen het dan huis uit zijn? Als je kinderen het huis uit zijn? Ja, nou ja, dan heb je natuurlijk weer veel meer tijd voor elkaar. Dus dat is alleen maar, is alleen maar mooi. Kijk, je kunt natuurlijk altijd um, nieuwe dingen gaan proberen. Dus je experimenteren. Ah, uh, maar, goed, u bent nu aan maar... uh, het promoten bij Radio 1? <laughs> Nee, helemaal niet. Dat, je jij legt allemaal woorden in mijn mond. Uh, in je mond, ja. <laughs> nee, je, je, kunt, um, je kunt nieuwe dingen. In de zin van met nieuwe dingen proberen bedoel ik. Uh, je kunt misschien als je dat leuk vindt een keer met iemand anders, uh, of, of dat je gaat zwingen, of dat je met een, een, een, een, een nog iets anders. Zwingen. Een, een, een, een, een, zwingen. Oh, je komt uit Friesland. Wat is dat? Ah, je, dat is dansen. Oh, dansen. Maar, maar dus je moet met je vrouw uh, uit huis gaan... dat je een beetje uit zeg maar, de, de oude rol bent en dan een avondje dansen? Ja. Nou, nou, dat is een goede tip. Hé, hey, en nog iets? Je, hebt je het moet wel... gewoon allemaal dat boek kopen. Dan kun je ja, geen reclame voor Want, dat boek, hè? Het, hey, het gaat ook over foute mannen. Ja, hoe Klopt. herken je die dan? En wat ik uh, eigenlijk, wat veel her... interessanter... Laat maar, laat maar. Hoe herken, als, je, als, hoe herken uh, je foute vrouwen? Dat wil ik weten. Foute vrouwen Foute Ja, die bestaan, die bestaan er niet. ook. Die bestaan niet. Nou, om heel eerlijk te zijn, zijn er niet zoveel foute vrouwen. Dat dacht ik al. Echt niet. Waarom niet? Of ze, nou, ja, foute vrouwen. Ja, god, foute vrouwen. De meeste foute vrouwen die ik ken, die hebben gewoon een man. En die, ja, die gaan een keer vreemd. Maar dan, de, ik bedoel, zijn er mannen die last hebben van foute vrouwen? Ja. Ik hoor ze nooit. Die, die durven daar niet vooruit te komen, misschien. Maar hebben jullie wel eens zoiets gehad van: jeetje, wat een foute vrouw en hoe ga ik daarmee om? En... Nou, niet. Donderop. Nee, toch? Nee, precies. Ja, er zijn zoveel geen... leuke vrouwen. De foute vrouw is helemaal geen probleem. Want de meeste mannen die. Ja, die komen de vrouwen niet tegen. Nee, ik, ik heb maar één foute vrouw. maar de foute, de foute man is wel een heel groot probleem. Ja, nou ja. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Want het schijnt namelijk te zijn dat vrouwen op foute mannen vallen omdat die dan nog gezellig en leuk zijn. En anders hebben ze zo'n hangjassen uh, die thuis zit en zegt van... Uh, nou, ga jij maar uit, want ik ga een kopje thee drinken en een leuke film kijken. Zo'n zo droplul. Ja. Of vrouw. Ja, maar kijk, ja. het hangt er ook vanaf wat je wilt. Als jij gewoon een, een relatie wilt en een kind wilt en een gezin... en een, weet je, alles op en aan... dan zul je toch met zo'n droplul uh, waarschijnlijk eindigen. Ja. Heeft u een droplul? Als jij alleen maar spanning, spanning, spanning wilt... dan blijf je eeuwig single. Ja, is ook leuk. Moet je zelf weten. Heeft u een droplul maar... thuis? Nee. Maar u heeft wel een kind, maar geen droplul. <lacht> nou, een man uit Ik heb een, uit uh, ik heb een man, maar mijn man is ook wel eens saai. Ja, Jezus. Uh, ik ben ook wel eens saai. We zijn allemaal wel saai. Maar is het een vreemdganger of niet? Niet dat ik weet. Nee, maar dat zou je toch altijd weten? Jij kent toch de signalen als uh, schrijfster van dit standaardwerk? Ik denk niet dat het een vreemdganger is, maar ik denk dat hij wel ook is voor... Um, bepaalde... voor andere vrouwen. Nieuwe ervaringen. Maar welke man is dat niet? Dat zijn de meeste mannen, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou, ik weet van niks. Uh, mevrouw Riesje, ik wil u in ieder geval uh, uh, zeggen dat, dat ja, uw man heeft het getroffen Want u bent een bijzonder mooie vrouw. Nou, dankjewel. En uh, ik moet eerlijk zeggen, u komt ook uh, ja, heel spontaan en intelligent er, uh, over. Hoeveel zijn ja. er... Uh, we vroegen het aan Clu ook. Hoeveel zijn er gedrukt? Hoeveel zijn er gedrukt? Ja. 2000 en die zijn nu bijna op. Zo? Ja. 2000 boeken, zeg. Dat gaat hard. Dus dat is met... binnenlopen. De eerste druk was 2000 boeken en uh, die lagen vanaf november in de winkel. Die zijn nu bijna op. Dus ik zou zeggen, allemaal kopen. Ja, inderdaad. Ja, maar u heeft een ook uh, prachtige reclame weten te maken... bij Echt, Janne, voor uh, het handboek uh, Liefde en Lust. Mevrouw Driesje, ik, uh, ja. ik wens u een bijzondere fijne avond. En u, u heeft onze avond... Uh, uh, ja... Ja, wij, wij, wij willen nu snel naar huis. Ja, we willen naar huis oh, met na, al die tips. Wat ik nog even wilde zeggen is ja. dat ik ook wekelijks uh, vertel over het een en ander... Of niet een ouders van online vrouwen, vrouwen, vrouwen online, de vrouwen. dat is van, de, van Libelle of zo. Nee, dat is van Sanom. Ja, dat zeg ja, ik, dat is van Libelle. Dat zit wat ik, allemaal wat van die... ik nog even wilde zeggen en dan over vrouwen online beginnen... Door de mutsen, kom op. Nou, kom op. Eh, eh, hey, bedankt. Nathalie. En uh, we bellen. En tot ziens, hè. Dankjewel, hè. Hoi. Zo, de mythe, zegt, Wat was dat, joh? Dat was geen Raya Jansen, zeg maar. Mag ik dat uh, boekje van je meenemen? Nee. Waarom? Ik, ik, ik, ik, ik wil uh, het hoor. wou het nog even verspreiden in een uh, kleine kring. <laughs> hey trouwens, uh, Jan, uh, FC Utrecht-fan, na vandaag? Altijd al geweest. Echt waar? Ja, goede ploeg. Nee, je was voor Feyenoord. Ja, ook. Feyenoord, nee. Herenveen, FC Utrecht. Vregen, maar ploegen waar gewerkt wordt. Vroeger Feyenoord. Oh, je bent nog. zeg maar voor iedereen behalve voor Ajax. Zo zou je dat. Uh, ik heb vandaag dus anderhalf uur in een café zitten kijken. En jij zei tegen mij toen je binnenkwam, dit Ajax is nog slechter dan Feyenoord. En toen zei ik, nou Jan, dan heb jij gisteravond Feyenoord niet gezien, want het was weer een machtig drama. En daar heb ik ik hoop voor het laatst een stukje over getikt. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al verlies ik 10 van de 20 competitiewedstrijden, ik blijf achter de jongens staan. Want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al lopen de jongens wedstrijd na wedstrijd met een blik in hun ogen van... ...doe mij in godsnaam die bal niet, ik blijf vertrouwen in ze houden. Want het gaat mij maar om één ding... Het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al zijn de jonge gasten te bedonderd om achter een bal aan te lopen... of achter een tegenstander en iets te doen... ik weet zeker dat alles goed komt als ze maar naar mij luisteren. Want ik kon daarbij nek ook. Want het gaat mij maar om één ding. Het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al helpt het geen flikker als ik drie basisspelers vervang door drie anderen... dan nog treft mij geen blaam. Want ik geef alles aan deze club en de mensen op de tribune. Want het gaat mij maar om één ding. Het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al ben ik het niet eens met die bijgogums die Leo Beenhakker eruit hebben genaaid... en zou ik het liefst solidair met Leo zijn en denken, haal dan die Ronald Koeman maar op... dan doe ik het niet, want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals... Ook al denkt iedereen met gezond verstand dat het langzamerhand echt tijd wordt... dat ik eens goed in de spiegel kijk en besluit om op staande voet ontslag te nemen... dan nog kies ik niet voor de weg van de minste weerstand. Feyenoord moet mij dan namelijk een afkoopsom betalen en dat kan Feyenoord niet. Want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al is er dan één iemand die beweert dat ik ook af kan zien van die afkoopsom... en Leo ook... Dan nog denk ik er niet aan om dat te doen. Want dan kan Feyenoord een nieuwe trainer aanstellen. En dan kan het alleen maar slechter gaan. Want die nieuwe trainer is niet ikke. Dus nogmaals, dat kan ik echt niet maken. Want het gaat mij maar om één ding: het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ik krijg allemaal lekker even gouden, pleurgers. Jan Dijkgraaf, Sportkolom. Ja, ik denk dat Mario niet. Uh meer met je wil praten. Nee, Mario wil ook niet meer praten met Onno Hansen van Megastad FM. Eh, notabene een mediapartner van Feyenoord. Maar Mario is zo groot dat hij inderdaad niet meer met journalisten praat die kritisch over hem zijn. Nou, wat ja. mij betreft hoeven we ook niet met Mario ben meer Mario B mee te praten. En zout hij nou eindelijk op. Megastad FM? Ja, dat is de Gaan we van MTV Rijnmond. Ja, we nemen het voor iedereen op met wie de grote Mario B. niet meer wil praten. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Echt opzouten. Nou, Jan, uh, wat je you... wil. Ja, muziek. Ja, ja, ja. ja heerlijk. Ja. De nummer 1 uit de muziekpool. Want Ronald Plasterk had een grote voorkeur voor covertjes. Dus we hebben een nummer van Joe Cocker. En dat wordt gezongen door iemand anders. Like a bird. On a wire.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 In some old-fashioned book I have saved all my ribbons for thee And if I, if I have been unkind I just hope you Will let it Go by And if I If I have been Untrue I hope It was never to you like a baby still born, like a beast with his horn. I have torn every one who reached out to me. But I swear by the song And by all that I have done wrong I'll make it all up to thee I saw a young man leaning on His wooden crutch He called out to me Don't ask for so much And a young woman Leaning in her darkened door She cried out to me Why not ask for more? Like a bird on a wire Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way ja, dat was Johnny Cash met uh, Bird on a Wire. Uh, Joe Cocker had daar een uh, leuk nummer van. Um, u vraagt zich misschien af uh, waar Jean Dijkgraaf gebleven was... u op Echtdiano.nl krijgt. Die heeft een uh, Pierre Wind momentje. Die, uh, ja, die moest uh, huilen van Johnny Cash. En uh, die kon het even niet halen, dus die is even een sigaartje aan het roken. Nou ja, goed, prima. Uh, trouwens, uh, Johnny Cash is dood, dus dat wordt ook weer uh, tranen met uiten. Uh, en wat heeft die man toch een mooie dingen nagelaten. Echt iets om trots op te zijn. En heel wat anders dan het oeuvre van de man uh, die nu aan het woord komt. En die dus nog leeft. Hier is de sneuneus uit Praag. Ik kom zelf uit Tsjechië, Dus ik weet wel een beetje hoe het leven in Oost-Europa eruit ziet. Dat is... Laten wij zeggen, iets minder geciviliseerd als Nederland. Het leven is daar ruiger. Die mensen zijn daar dichter bij het oerwezen dan hier in dit aangeharkte landje. Als je nog verder naar het oosten gaat, kom je in een nog ruiger gebied. En in het allerruigste gebied is een nog ruiger gebied. Het doucheputje, het poepgaatje. Van ongeciviliseerde staten ligt daar. Tsjetsjenië. En daar wordt Roet die zwarte tulip, trainer van Tarek Groshni... die voetbalclub van president en massamoordenaar Ramzan Kadyrov. Gulit gaat voor het bloedgeld dat hij daar kan verdienen. Voor een ander doel ga je niet naar dat godvergeten oord. Maar ik kan nu al genieten van de gedachte dat poeder en stijlkruif erachter komt. Dat Grosny geen winkelstraat heeft. Dat die plaatselijke toprestaurant rauwe ze viert. En dat de gemiddelde spelersvrouw daar een grote zwarte snor heeft. En dat de Tsjetsjeense Leko van Sadelhof met een botswaard zijn klanten stileert. Estelle, welkom in Hel. Als pretty boy goed heel uit terugkeert van dit avontuur. En die kans is niet erg groot. Dan schijnt hij wel belangstelling te hebben om FC Mogadishu te trainen. Want onze route houdt wel van een uitdaging. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, die zal er weer in slaan als een bom. Man, man, man, wat een held. Zometeen kun je bellen voor wat een geleuter. De stelling is: wie de rookkliklijn belt, is een NSP'ert. Maar eerst de man wiens escapades met vrouwen binnenkort worden verfilmd door niemand minder dan de Coen Brothers. De Casanova van de lage landen. Coen Brothers. Ja, man, flikker toch. Op. Niet de Coen Brothers. Ja, en het nee, liedje van net, Fox dat en... was ook niet van Joe Cocker, nee, was van Leonard Cohen. Ik, ja. Doe dat draaiboek dan eens wat beter, Jan. Want ja. ik komt twee, twee seconden voor de uitzending okay. binnen Herman de superstier van de IVF-klinieken. Oftewel, die ad. Eetje. Control, alt, delete. Control, alt, delete. Gozer. Ja, avond, ja. Ja. Hé, hey, uh, Playboy nieuws, heb jij? Ja, precies. Ik waar denk, waar uh, Viva, zeg maar, het bloot heeft uh, verbannen om uh, op de iPad te komen... Gaat Playboy uh, dat niet pikken, die censuur van Apple? Nee, nou, ze spelen een beetje vals, eigenlijk... Of ze konden in ieder geval aan natuurlijk met een persbericht van wij gaan ongecensureerde content bieden voor de iPad uh, en een uh, app uitbrengen. Ja, ja. Maar uh, het blijkt dus dat dat uh, zijn uh, eigenlijk twee op zich staande dingen. Ze gaan een app brengen die dus wel gewoon gecensureerd wordt door Apple. Want dat mag natuurlijk niet. Nee. En, uh, maar ze gaan daarnaast gaan ze ook een webapplicatie aanbieden. Precies. Wat gewoon op een internetsite komt. En daar kun je dan wel uh, de ongecensureerde plaatjes uh, bekijken. Ja. Ze maken wel een aparte website die dan speciaal geschikt is. Maar goed, het enige wat ons boeit is natuurlijk wel bloot. Ja. Toch, Ed? Jou en mij en Jan. Ja, ja Nou, dat uh, kan dus via de, hun web-app. Of je daar per bij de Playboy voor de recht moet, uh, dat weet ik niet. Maar... Geen gezeik thuis als je dit zegt, toch? Nee hoor. Oké, okay. hey, even personeelsnieuws. Steve Jobsiek. Ja, precies. Die gooien ze van de... Google weg. Larry Patch terug. Ja, precies. Uh, Larry Page is natuurlijk ja, uh, een van de twee oprichters van Google. En uh, het hadden eigenlijk omdat ze zelf vonden van uh, wij zijn geen goede CEO, hadden ze een uh, externe man aangetrokken. Die Spikt. was nog slechter. En uh, nou ja, het gaat hem misschien nu wat minder met Google, maar hij heeft natuurlijk toch tien jaar best uh, vanaf 2001, een uh, super groot bedrijf uh, van gemaakt. Dus uh, nu denken ze, van, nou, nu kunnen we het zelf eigenlijk wel. Dus uh, ja, om, ja. Het, om het allemaal een beetje Precies. wat minder uh, ingewikkeld te maken... pakt Larry Page nu zelf uh, de leiding in uh, Google. En nou ja, voor Google is het natuurlijk te hopen... dat hij dan uh, misschien nog weer wat nieuwe dingetjes ja. uh, kan aantrekken ja. en uh, aanzetten. Hé hey Ed, en nu, even, nu we het toch over groot geld hebben. Jij hebt je ongelooflijk boos lopen maken op de gemeente Breda. Waarom ja. in godsnaam? Nou ja, goed, er uh, dus uh, was natuurlijk veel discussie over de gemeente Breda. Omdat, Wist uh, jij niet hè Jan? Ruim nee, vier, precies. 4 ton hebben uitgegeven aan een, een website voor hun uh, gemeente. En, uh, zonder Ed, de het technicus het is zeer te uh, vrij hoor, dus uh, houdt het een beetje spannend, hè? Zo langs gekomen. Ja. En uh, nou ja, goed. De discussie is eigenlijk volgens mij richting op uh, een beetje op verkeerde dingen, want we hebben natuurlijk gelijk naar de, de webbouwer gekeken van: uh, durf jij 4,5 ton te vragen voor precies. een website? Maar het is ook vooral de gemeente die daarachter heeft gezeten ja, en uh, ik geloof dat de gemeentelijke processen op zich, die kosten al twee ton. Dus uh, de, uiteindelijk gaat er minder dan de helft volgens mij uh, naar die, uh, de bouwer van de, dan, van de website toe. Dus uh, op zich uh, denk ik terechte de kritiek uh, zoveel zo geld voor een website, maar uh, ja misschien een beetje verkeerde kant. Uh... Eddie, stel je stut. Eddie, ja? als Jobs weggaat bij de Apple, wat gebeurt er dan? Uh, nou ja, als hij ziek is, dan gaan de koers wel naar beneden. Dus als hij als uh, Jobs echt weggaat, dan uh, zal het uh, nog wat verder gaan. En dan is het voor Apple sowieso te hopen natuurlijk dat ze een goede man krijgen. Ja. Maar ik, ik denk uh, wel uh, inzinking, ja. Uh, yeah. Nou, lekker hè, verdimmen. Je wordt genoemd. Ja, Eddie, Precies. Je wordt genoemd. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, dat, uh, weet ik weet het niet, maar... Uh, is plek nog voor in mijn agenda. Dus. Kijk. Hé, hey, maar Diet. even één ding, nee, maar bij, uh, Als je die bij appel Apple. gaat leiden daar, uh, kunnen wij dan zondag wel even inbellen, nog steeds? Oh, dat kan zeker hoor. En dan, uh, is, je je is, dan overdag, is het daar ook overdag, Voor mij is het dan toch niet meer zondag en dus... Uh. Hey, daar heb je weer helemaal een punt. Hé, hey, O'Gurk, ontzettend bedankt, he. Bedankt, man. Ja, We spreken elkaar snel weer. Ja, tot volgende week. Ciao. Wat een geleunten. Ja. Café's waar ondanks het rookverbod toch gewoon gerookt wordt. Dat is niet netjes. En dus stelde CDA-Kamerlid Sabine Uitslag afgelopen week... dat er bij de voedselwaardeautoriteit een kliklijn moest komen. Het ziet eruit als een eend. Het zwemt als een eend. Het kwaakt als een eend. Maar toch mag je het van Sabine Uitslag geen kliklijn noemen. Uh, maar het is dus een, een kliklijn. Wel uh, een gratis. Ja, nee, nee, een kliklijn. Nee, het is, het is, dan, ja, jou, is het toch ja, een eend. Ja, lekker bezig, jongen. Nee, uh, ik heb nu griep, hè. Weet je, Oh je ja. doet een beetje aardig, alleen ik, ik, ja, ik zeur daar niet over. Nee. Bel gratis naar 0800-1121. En geef je mening over de stelling wie de rooklijn, rookkliklijn belt is een onvervalste NSB-erd. Nou, en daar hangen ze weer, hè Jan? Jouw ja, vrienden. Mijn allerbeste maatjes. Je kunt bellen naar 0800-1121. Uh, en dat hebben we al gedaan. Uh, Remod, dag Remod. En even goedavond. Vriend van de show. Nou, noem het maar op, uh, NSB ben je een NSB het of niet als je dan belt naar nou, de rookkliklijn? Ik sowieso, maar ik vraag me vooral of jullie gaan bellen. Ja, NSB'ers. Ja, maar als je nou in een café staat en iemand steekt een peukel. Ja. Dan dus alsof je dan het eerste van je denkt. Ja, ik ga die lijn eens dus even bellen. Ja, ga je, in, ga je nou inhoudelijk uh, op de stelling in opeens, Rimold? Ja, ja. Normaal zeg je een kutstelling? Ja, ik ben hier een beetje stil van. Ja, maar dat heb ik nou zo vaak gezegd, dat het gewoon bij elke stelling zo ja. is. Hé hey Remot, ik ben Jon Dijkgraaf en ik heb griep. Ja, ik denk ja, ik gooi je. hem er alsnog maar even in, want uh, normaal uh, moet dat aan het begin van de show. Maar en ik heb griep. Hé, hey, bedankt man! Betschap. Ja, ja dank ja, je wel. Wat een Zeg, nee, wat is je aan de Jasper de Groot. Je haalt net de kliklijn Jasper. in één door elkaar en ik, ik attendeer erop. En nu heb je de pik opeens op ook. Cohen Brothers. Jasper de Groot. Oh ja, Cohen ja, Brothers, nou, voor die nou. nodig. Hoe is het man? Goed, nee. Ja. Ja, ja, maar mij kut, ik heb grip Ja, Jan ja, heeft griep. Vo ja, dank je. Vorige week had je weinig tijd, Jasper de Groot. Ja, zeg ja. het maar. Uh, dus je mag, je mag nu heel eventjes uh, wat langer over de rooklijn praten in nou, NSB'ert. Nou, kom maar op. Nou, even om in te haken op remmelspunt. Ik denk uh, die mensen van Sivoro en zo, dus, uh, wat dat... Wat een leuk <lacht> Harry. Ja, hallo. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja mooi, dankjewel. Ja, super. Nee, Harry, we hebben een stelling en dan is het uh, zeg maar de bedoeling dat jij daar iets over te zeggen hebt. Heb ja. je die stelling gehoord of uh, dacht je van nou, ja, ik heb het is die gratis stelling nummer, dat laat ik gewoon lekker bellen. Wat maakt ja, mij het nee, uit? Nee hoor, ik heb die stelling gehoord, het zijn 1000% NSB'ers die dat doen. Nou, niet zo grof zeggen in één keer. Ja, dat vind ik wel. En dit land, uh, dat schijnt zo langzamerhand, uh, we hebben een politiekliklijn, we hebben hier een kliklijntje voor, we hebben Harry, daar een kliklijn. Harry, kom jij ja. uit de Alblassen water ofzo? Nee, nee, nee, ik kom niet uit de Waar ja, vandaan dan? Ik kom uh, vanuit het noorden. Oh, dat klinkt je niet. Maar nee, bedankt, hè? Ja. ja. Wat een geleuter. Hem de Roy nog hang. Wie hebben we hang? De Daar Dag hoor. De, uh, de, de Rooij. Ja, Inderdaad. Ja, Alles goed? Ja, vliegen, hoor. Perfect. Ja. Hoe zeg zit je? Er? De Roy. Perfect. Perfecto. Perfecto. Je zit een beetje in een zwart gat qua bellen, maar uh, geef eens even je, je mening over de stelling. Ik ja? ja? denk dat je ook gewoon de laatste bent, de Roy is uh, niet een verrader, maar een patriot. Een patriot? Een patriot, Hé, hey, de Kijk, de gevolgen van Robert zijn desastreus, rampzalig. Zeker. Voor de volksgezondheid. En Eens... de gemeenschap moet daarvoor boeten betalen. Goed, ik uh, geloof, uh, u komt niet helemaal goed over, misschien heeft u astma. Maar uh, in ieder geval bedankt. Ja. Wat een geleuter. Ja. Je hebt de vleeslul, je hebt de bloedlul en je hebt er zelf ingenomen lul. Daar komt hij. Nederland wordt een land waar je over je rug moet kijken... of een andere burger je niet in de gaten houdt. De DDR leeft als het aan het CDA ligt. De partij wil een kliklijn voor de anti-rookmafia. Een telefoonnummer waar je cafés kan aangeven... op het moment dat daar gepaf wordt. Anoniem doorgeven waar de SD... ...van de voedsel- en warenautoriteit kan binnenvallen. De politiek komt steeds vaker met deze KGB-strategie van burgerinformanten. Als er iets moet worden aangepakt, wordt er weer een kliklijn geopend. Want zo weten ze ook in Den Haag, een ander voor Lincoln zit in ons bloed. Wij smullen ervan als we iemand stiekem kunnen aangeven. Al is het voor het opsteken van een sigaret... Als de overheid wil dat deze kliklijn helemaal een groot succes wordt... stel ik voor om een premie uit te loven. Dat je per aangetroffen roker in het door jou aangegeven café een euro krijgt. Want voor een paar stuivers klikken we nog beter. Daar kan Anne Frank over meepraten. Begon je nou over Anne Frank? Godwin. Ongelooflijk. gezegd, ja. spreek dat verkeerd uit? Godwin. Ja. Ja, God Ja, ja nee. sorry. Ach, Jan, gewoon de Koenbroeders even kijken en dan komt het allemaal weer goed. Oh, de Ja. Yeah. Ja, want volgende week hebben we niet zomaar een gast. We hebben Marieke de Vries. Marieke de Vries. En dan heb je al snel de vraag. Wie is in gods fucking vredesnaam Marieke de Vries? Volgende week, als wij hier zitten. En als wij hier het... Gaan wij hier het uh, Wilhelmus uh, zingen voor... de waarom? Uh, Majesteit, die dan haar 73ste verjaardag viert. Als ik tenminste niet de griep heb <laughs> voor de tweede zondag achter elkaar. Koorts, zie je het aan me, Jan? Marieke nee. de Vries is, uh, is de koninklijk huisverslaggever van uh, het NOS-journaal. Oh, zo de mieter, zegt En zij zeg heeft van Hans La Roes een getekende verklaring... dat ze bij ons mag aantreden. En Marieke de Vries is gewoon een hartstikke het, weet je wel... Een leuke vrouw. Ja. En ah. bedoel, na Nathalie Driesen moeten we ook weer eens wat anders. Dus ik dacht, we doen Marieke de Vries. Je hebt groot gelijk. Hoe vond je Marie Nathalie Driesen trouwens? Wie, wie is dat eigenlijk? Ja, van dat boek. Uh, handboek, lust, liefde van de vrouwen online, libelle, weet ik veel. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat... Of zeg ik... je Raya Jansen? Of ging je niks zeggen? Nou, eigenlijk zat ik meer te denken aan dat je dan denkt... Dat, hè, handboek, liefde en lust. Dat er dan toch wel een soort... Ja, een soort zwoele, geile, en het was een beetje... Uh, Daarover gesproken, hoe voel je Plasterk? Ja, ome Roon, die was sterk. Aardige hoor. gast, ja, aardige aardige vriend sterk. van de show. Ja. Ja. Nee, uh, we hebben hem ook ja. gelukkig nooit, we hebben hem echt nul keer in de reden gevallen. Nee, dat zie dat, je, dat ons, doe je ook niet bij zo'n grote gast. Nee, nee, de man heeft ons mogelijk gemaakt, ga hij toch niet ja. was door zijn verhaal heen Precies. Willen. Dat doen wij niet. Nee, die laat je gewoon een beetje reclame maken voor de pfde. Ja, dat nee. heeft hij wel gedaan, hij heeft wel lekker uit kunnen ja. praten. Hoe is het met jouw griep trouwens? Ik heb helemaal geen griep, Jan, voor een keertje. Nee, dat was te merk ook, zeg. Wat Deze was man. ik uh, aanwezig? <laughs> Het grote profileren is weer begonnen, zeg maar. Ja, moet ik eerlijk zeggen, dat kwam ook uh, afgelopen twee weken, had ik wel griep. En toen is mij ook wel gevraagd van wordt snel beter. Ja, want die dijkgraaf uh, is nu te nadrukkelijk aanwezig, of niet? Nee hoor, maar Jan, uh, een event, hey, maar is een ik e zeg, uh, Raya Janssen moet uh, vaker terugkomen. Wat is er opeens met die Raya Janssen? Ja, die Jansen? was gewoon vorige week Steengoed. En nu ga jij gewoon je kop houden. Nou, omdat jij het want, vraagt. Dit programma werd mede ook, gemaakt door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Spin in het web, Jan Gussinklo. Tweede spin, Jan van Lent. Baby Boem Moezak. Jan Plasterk, P&O Jan Stenders, hartsvriend Jan Benning, ploegjesbos Janne Marie Dekker, en aan de knoppen Jan van der Beek. Tot volgende week, vrienden! Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas in steen. Maar dit is niet mijn week, vriend!